7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het is voor slachtoffers van misbruik door tantra-masseurs vaak lastig om aangifte te doen bij de politie. En veel Nederlanders weten niet precies hoe ze er financieel voor staan. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Het college voor de rechten van de mens heeft vorig jaar... een recordaantal meldingen en vragen over discriminatie binnengekregen. Veel meldingen kwamen van vrouwen die geen contractverlenging kregen... omdat ze zwanger zijn. En ook klaagden gehandicapten en chronisch zieke mensen... over tegenwerking van zorgverzekeraars. Het college kreeg in totaal bijna 4300 meldingen en vragen binnen... ruim een derde meer dan in 2016. De top van de bank Van Landschot krijgt waarschijnlijk een forse loonsverhoging. De Volkskrant meldt dat de topman er in een beloningsvoorstel ruim 20 procent op vooruit gaat. En hij zou dan anderhalf miljoen euro per jaar verdienen. De andere drie bestuurders van de bank gaan er een kwart op vooruit. En verdienen dan meer dan een miljoen euro. De aandeelhouders van Van Lanschot moeten wel nog akkoord gaan. Een maand geleden was er nog veel kritiek op de salarisverhoging van de topman van ING. En de verhoging van 50 procent werd uiteindelijk ook ingetrokken. President Trump wil nog steeds dat Amerikaanse militairen... zo snel mogelijk Syrië verlaten. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis bekendgemaakt. De Franse president Macron zei gisteravond dat hij Trump ervan had overtuigd... om langer militair aanwezig te blijven in Syrië. Maar volgens het Witte Huis is de missie niet veranderd... ook niet na de aanvallen op doelen in Syrië afgelopen weekend. Op dit moment zitten er zo'n 2000 Amerikaanse militairen in Syrië... om Koerdische milities te steunen in de strijd tegen IS.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 Het weer tot slot. Eerst veel bewolking, met landinwaarts soms een bui... later meer zon, bij maximaal tussen de 13 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het blijft voorlopig nog een normale ochtendspits. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Een paar bijzonderheden. Er was een ongeluk op de A4 richting Den Haag. Bij Rijswijk nog zo'n 10 minuten vertraging. Een ongeluk met letsel op de A20-Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouda en Rotterdam-Prins Alexander staat 6 kilometer. Daar is de linker ook dicht en ruim 20 tot 25 minuten vertraging op de A28 tot slot van Zwolle naar Amersfoort tussen af het Ermerlo en strand Nulde. Beleg met Sintvest in Duits vastgoed met een verwacht jaardividend van 6,6%. Dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op Sintvest.nl/Duitsvastgoed. Sintvest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.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 Bijna zes minuten over zeven. Nog steeds worden veel slachtoffers van seksueel misbruik... door tantramasseurs ontmoedigd door de politie om aangifte te doen. Het blijkt uit onderzoek van het meldpunt Tantra Misbruik. In een half jaar tijd hebben een kleine honderd slachtoffers zich gemeld. Zeker twintig vrouwen zijn ontmoedigd en weggestuurd... toen ze aangifte wilden doen, zegt het meldpunt. Ook dit slachtoffer, slachtoffer dat anoniem wil blijven... had die ervaring bij de politie. Daar kreeg ik een, uh, een gesprek met een tweetal agentes en ja, ik kreeg gewoon sceptische blikken. En, en, ja, het is dus nooit een aangifte geworden, uh, ze wilden namelijk eerst mijn verhaal uh, opnemen met het OM. Ja, en toen kreeg ik de terugkoppeling van joh, dit heeft gewoon geen zin. Dit is niet aan te pakken zo. De meldingen van de vrouwen gaan over mannen die beloven hen via massages van blokkades af te helpen, maar die vervolgens allerlei ongewenste seksuele handelingen verrichten. De anonieme slachtoffer voelde zich niet serieus genomen door de politie. Ik bedoel, als je al eerst als eerste vraag krijgt van ja, maar wat is dan nou eigenlijk dan een tantra massage? Dan heb je al zoiets van ja, oké, okay, moet ik dat al uit gaan leggen? <laughs> nou, dus dat. Uh... Ja, en als je dan daarna ook inderdaad de terugkoppeling krijgt van... Uh, ja, we kunnen hier eigenlijk helaas niks mee. We vinden het heel vervelend voor je, maar we kunnen er niks mee. Ja, dan, dan voel je, je dus ook inderdaad niet serieus genomen. Caroline Fransen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van dat meldpunt tantra-misbruik. Nou ja, dat de politie vraagt wat is een tantra-massage als ze dat niet weten. Een domme vraag uh, stel je nooit volgens mij. Dus dat is, dat is misschien niet zo gek. Maar dat je vervolgens wordt weggestuurd, dat is toch een ander verhaal. En dit soort verhalen hoort u vaker. Ja, dat hebben we een aantal keren gehoord inderdaad. Dat uh, vrouwen. Ja, eigenlijk nog vorige week heb ik nog iemand aan de telefoon gehad die uh, aangifte wilde doen. En alleen maar te horen kreeg, ja, dat is, is, wil je dat nou wel? Uh, dat kunnen we waarschijnlijk toch niet bewijzen. Dat soort uh, argumenten. En dat is inderdaad wat ze van de politie horen dan. Ja. Van we kunnen er toch dus, het toch waarschijnlijk een... niet bewijzen. Ja, of uh, we, we gaan het waarschijnlijk toch niet verder onderzoeken. Maar is het dan onwil of onkunde? Nou, bij, bij, het ene, bij het ene bureau is het anders dan bij het andere bureau. Want er lopen op dit moment twee zaken tegen masseurs. Waar, en op die bureaus weten, weten zij de recherche precies wat er aan de hand is. En ze nemen daar ook alle aangifte serieus. En daar is dus ook nu een, uh, komen rechtszaken uit gehoord. Dus het is overal hetzelfde, maar sommige regisseurs weten er gewoon nog te weinig vanaf. Ja, het is natuurlijk ook een, een, een ja, je kan zeggen een grijs gebied, hè, wat zo'n tantra masseur doet. Ja, het is hartstikke grijs. Eigenlijk is het ook uh, uh, illegaal, want uh, uh, ja, het wordt gepresenteerd als zorg: we gaan je helpen van je blokkades af te komen en uh, uh, dan lig je daar bloot op die massagetafel... en dan uh, gaat zo'n man ineens seksuele handelingen met je verrichten. En die vrouwen vragen dan aan ons, is dat normaal? Dus, dus die mannen beweren ook dat het er allemaal bij hoort... en dat dat goed voor ze is... en dat zij begrijpen wat ze nodig hebben en, uh, en dat soort dingen. En om, om masseur te worden heb je dus geen uh, diploma nodig of niks... en het wordt ook door niemand gecontroleerd. Maar het is ook zo dat, dat je moet daar dus kennelijk ook bloot op die tafel liggen. Um, uh, en het en punt, zeg maar, van dat, daar nog, dat het een behandeling is en dat iemand over de schreef gaat, dat, dat ligt dus kennelijk heel dicht bij elkaar op een of andere manier. Nou, dat vind ik niet. Ik vind niet dat het heel dicht bij elkaar ligt. Ik vind dat iemand je uitstekend kan aanraken als je bloot bent. En dat het een heel ander verhaal wordt als hij zijn eigen seksualiteit op jou gaat botveren. Ja. Dus als hij ineens. Uh, uh, bij je binnendrink zonder condoom, dat lijkt me heel duidelijk dat dat niet de afspraak was. En dat dat helemaal niet. Uh, uh, ja, dat je daar helemaal niet met elkaar over van mening hoeft te verschillen. Nee, maar dat, dat noem ik eerlijk gezegd ook geen masseren, toch? Nee, maar, maar dat is precies wat er gebeurt. Die vrouwen gaan voor een massage en ze worden verkracht of aangerand. Ja. En, en het is dus kennelijk toch heel lastig om dit soort mensen aan te pakken, dit soort tantra masseurs. Sorry, ik verstond de vraag niet. Nee, ik zei het is kennelijk dus toch heel lastig om dit soort tantra masseurs aan te pakken. Ja, uh, uh, ze zijn niet aangesloten bij een beroepsvereniging, dus ze kunnen niet uit hun beroep gezet worden als ze iets doen wat niet kan. Uh, de politie is eigenlijk nog maar net op gang gekomen om het aan te pakken, en dan ben je eigenlijk ook al te laat hè, als je misbruikt bent. Dus ja. Er moet iets komen, denken wij, van uh, een, uh, uh, een diploma voor die mensen. Maar dan nog blijft het heel makkelijk om iemand die bloot is... om daar wat mee te doen wat diegene niet wil. Ja. Vandaag wordt er een rapport aangeboden aan een aantal Kamerleden. Wat, wat wilt u van de politiek dan? dat ze dit onderwerp serieus gaan nemen... en dat ze gaan kijken naar het hele gebied van de pseudozorg. Dus zorg die wordt... Of, het is niet officieel zorg, maar allerlei alternatieve magnetiseurs... en aua- en chakra-healers... en allerlei mensen die dus wel een soort van zorg aanbieden... zonder diploma, zonder controle. Dat ze gaan kijken of dat eigenlijk wel mag in Nederland. In andere landen bestaat dit gewoon niet, hè? Geen tantra masseurs. Nee, nou ja, wel prostituees die dit soort dingen aanbieden... maar dat is een heel ander verhaal, want dan weet je precies waar je voor komt. Ja. U bent uh, trouwens sinds uh, 1 april gestopt met het opnemen van meldingen... omdat het u allemaal te veel werd. Uh, is, is, komen, kunnen mensen die nu dit soort... ook door dit gesprek horen mensen denken... oh ja, dit heb ik, dat heb ik ook meegemaakt. Waar kunnen die dan terecht, vrouwen? Ze moeten naar de politie gaan. Dat is de enige plek waar ze te, terecht kunnen. En dan hopen we dat de politie hier nu goed naar geluisterd heeft. En inderdaad die vrouw uh, uh, hun verhaal opneemt. En uh, ja, meer masseurs gaat vervolgen. En, want uh, bent u ook nog in gesprek met de politie gegaan bijvoorbeeld? Of, of dit verbeterd kan worden? Ja, wij, de politie is ook bezig al om het te verbeteren. Alleen het is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Nee. Dank voor de uitleg bij dit verhaal. Carolien Fransen is dat van het meldpunt Tantra Misbruik. Vandaag dus, wordt dat rapport aangeboden aan de, de Kamerleden Adje Kuiken... van de P van de en Vera Bergkamp van D66. NOS Radio 1 Journal.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 Verschillende Amerikaanse staten hebben te maken met extreem weer. In het Midwesten, met name in Wisconsin en Minnesota, zijn recordhoeveelheden sneeuw gevallen, wel 50 tot 60 centimeter. En ook zijn er enorm lage temperaturen gemeten. Zoals je kunt zien, het ijs en de sneeuw begonnen. Ja, want tegelijkertijd had een groot deel van de VS te maken met harde wind en zelfs tornado's. Die wind zorgde samen met de sneeuw en ijsvorming voor grote problemen voor elektriciteitsbedrijven en vliegvelden. Er zijn ruim 1800 vluchten geschrapt. Een ernstige vorm van maagsweer verspreidt zich snel onder Australiërs. Deze vorm van maagsweer vernietigt ook andere lichaamsweefselen. De aandoening is besmettelijk en neemt in de regio Victoria epi epidemische proporties aan... blijkt uit een artikel in de Medical Journal of Australia waar The Guardian over schrijft. Deskundigen zijn verbaasd over de uitbraak omdat de ziekte tot voor kort bijna was verdwenen. Ze zeggen dat onderzocht moet worden hoe het kan dat de maagsweer weer overal opduikt. Niemand kan meer ongezien door België, schrijft het laatste nieuws. Vanaf vandaag wordt namelijk elke reiziger die door het land reist gescreend. De Belgische veiligheidsdiensten hebben de zogenoemde... Passenger Information Unit officieel in gebruik genomen. In die database worden passagierslijsten van internationale vluchten... trein-, bus- en bootreizen opgeslagen. De Belgische diensten kunnen de informatie analyseren om aanslagen te voorkomen. De maatregel werd ingevoerd na de aanslagen in Brussel in maart 2016. En de arrestatie van een zwarte man in een Starbucks... in de Amerikaanse stad Philadelphia houdt de gemoederen nog flink bezig. De man zat in de koffiezaak te wachten op een vriend. Omdat hij niets bestelde, vonden medewerkers hem verdacht. en Zij belden de politie, die hem ook oppakte. En daarop kwam veel kritiek, omdat dit met witte klanten... nooit zou zijn gebeurd. Volgens Amerikaanse media heeft de burgemeester van Philadelphia... nu een onderzoek aangekondigd. Jim Kenny zegt dat hij ervan baalt dat zijn stad... nu het gezicht is geworden van discriminatie. Starbucks heeft Gisteren al excuses aangeboden voor het incident. Hoeveel kilometers staat er nu, Jolanda van der Velden? Bijna 200. Dat is wel iets meer dan gebruikelijk. Maar ja, we zien toch dat de dus ochtend- en avondspitsen steeds wat drukker worden de laatste weken. Uh, niet al te veel bijzonderheden. Uh, een ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen Knoopend Gouda en Rotterdam Prins Alexander. Een half uur vertraging, daar is de linkerreis ook dicht. was vanochtend vroeg een ongeluk op de N218-europort... richting Spijkenisse. Uh, tussen Geervliet en Spijkenisse zo'n 20 minuten vertraging. Daar is maar één rijstrook open. 17 minuten over 7 is het. Nog maar eens even terugblikken op het voetbal van het afgelopen weekend. Want bovenin is het dus duidelijk... PSV is landskampioen, de spanning zit dan vooral nog onderin en rond de play-off plaatsen. PSV won thuis, overtuigend van directe concurrent Ajax. 3-0 werd het in Eindhoven, waarna het kampioenschap dus uitbundig kon worden gevierd... hebben we ook al een reportage over gehoord vanochtend. Gio Lippens, Goedemorgen. Goedemorgen Jura. Je hebt de krant intussen ook allemaal gelezen over dit onderwerp natuurlijk. Wordt PSV gezien als de terechte kampioen? Ja, zonder uitzondering. Hè. Dat zag je eigenlijk de laatste week al aankomen. hoor In alle stukken waarin werd vooruitgeblikt naar die toppen van gisteren. Uh, geen woord meer te lezen over scheidbakken Je weet wel, dat waren de gevleugelde woorden van Gert-Jan Verbeek. Hè, die toen uh, met Twente verloor van PSV. En inderdaad het spel van de ploeg uit Eindhoven bekritiseerde. nee In de kranten nu vooral veel lof voor Philip Cocu. Die de rust bewaarde na de dramatische seizoenstart van PSV. Hè. Uitgeschakeld in Europa. Zijn kop lag op het hakblok. Maar Cocu zorgde ervoor dat zijn spelers zich als een hecht ...collectief gingen gedragen. Daar kwam er rust, rust in de tent ook. Uh, in de Volkskrant wordt de bij Ajax opgeleide aanvaller... ...Steven Bergwijn geciteerd. Nou, die spreekt drie woorden uit als een mantra. Team, team... Team. En in de Telegraaf heeft de columnist Jordi Kruijff het over de kwalitatief minste selectie in jaren die toch kampioen werd. Maar, zegt hij, van wat er overbleef heeft Cocu ook echt een eenheid gesmeed die nauwelijks viel te verslaan. Nou, datzelfde beeld komt ook naar voren in het AD waar het kampioenschap in Eindhoven de titel van Nooit Opgeven wordt genoemd. En nog zo'n mooie kop, maar dan uit trouw, die heeft het over een geslaagde bundeling van niet de grootste krachten. Uh, nou, NRC Next uh, stelt dan ook dat PSV magere zesjes laat zien, maar dat het wel een team is en dat de club vooral kalm bleef in tijd van crisis. Dus ja, eigenlijk alleen maar lof voor de ploeg. Ja, en echt heel veel concurrentie was het er ook niet dit seizoen. Ajax ging een tijdje mee, maar moest op het laatst ook afhaken. Nee, dat is ook zo en uh, dat wordt ook wel uh, vandaag in de kranten wordt dat wel benadrukt. Uh, Willem van Hanegem bijvoorbeeld, die zet als uh, columnist in het AD uh, die klassieke concurrenten Ajax en Feyenoord. Feyenoord vorig jaar landskampioen neer als uh, pure armoede. Hij is vooral cynisch over Ajax-trainer Erik ten Hag die na het ontslag van Marcel Keizer werd binnengehaald als de grote verlosser. Nou, ten Hag heeft het volgens van Hanegem gewoon niet goed gedaan met kwalitatief hoogwaardige spelers als Onana, de Ligt, Ziyech, Frenkie de Jong, van de Beek, Huntelaar, Kluivert. Nou, een betere selectie zegt hij dan PSV. Maar dat geeft die prestatie van Filip Koukou in Eindhoven wel extra glans. Dus, zegt Van Aanigem in zijn column, noem PSV alsjeblieft niet de kampioen van de armoede. Want die club is in zijn ogen gewoon de verdiende kampioen van Nederland. En de derde titel voor PSV in vier jaar tijd. En uh, ja, die willen, dat smaakt natuurlijk altijd naar meer. Dus die willen die lijn natuurlijk graag doorzetten. Kan dat in Eindhoven? Ja, het is wel grappig hè? Normaal wordt er na zo'n landstitel vooral gesproken over spelers... die eh, niet meer te houden zijn voor de club, die naar het buitenland zullen vertrekken. En laten we eerlijk zijn, dat zal ook zeker gaan gebeuren bij PSV. Maar de meeste vragen daar gaan toch over de toekomst van de technisch directeur. Wat gaat Marcel Brands doen, eh, die acht jaar lang bouwde aan de succesreeks van zijn ploeg... en die ook nadrukkelijk in de belangstelling staat in Engeland, in de Premier League, bij Ember Everton? Nou, die technisch directeur houdt zich in alle feestvreugde nog op de vlakte over zijn toekomst. Het heeft de laatste tijd in de media veel gespeeld, bij mij veel minder... omdat ik dit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 Nee, dat is ook de, keus, de moeilijkheid in de keus die je moet maken. Maar gelukkig hoef ik daar nu even niet aan te denken. Ik dacht dat Joep hem even in de hoek had, dat hij gewoon in Eindhoven bleef. Maar door die laatste vraag ik denk het niet, toch? Weet, je, weet je het toch weer niet, inderdaad. Uh, nou ja, goed. Hosanna in Eindhoven. Volgens mij zijn ze daar nu nog te feesten. En dan kunnen ze in één ruk door naar de echte huldiging vanmiddag en vanavond. Um, we horen al, bij Ajax is het gelijk alweer crisis. De bus werd tegengehouden. Wat, wat is daar aan de hand? Ja het, ja, het is eigenlijk al veel langer crisis natuurlijk daar. Het is alweer het vierde seizoen zonder schaal hè, voor de rijkste club van Nederland. Maar inderdaad, gisteravond werd het grimmig hè, rond de Johan Cruijff Arena. We hoorden het net al. Uh, die spelersbus die daar werd opgewacht door boze supporters. Nou, volgens de Amsterdamse Omroep AT5 werd er geschopt en geslagen tegen de bus. Ja, en vooral directeur Edwin van der Sar moest daar voor baal ontgelden. Uh, zijn ontslag werd geëist omdat hij door de supporters verantwoordelijk wordt gehouden... voor de tegenvallende resultaten. Tel maar even op, hè. het uh, vertrek van trainer Peter Bos uh, voor seizoen... Na het halen van de Europa League finale... het aanstellen van de onervaren trainer Marcel Keizer, het ontslag van diezelfde Keizer eh, na de tegenvallende resultaten halverwege dit seizoen... Nou, dat komt allemaal op het bordje terecht van de directeur... die na het aanstellen van Erik ten Hag... als eh, verantwoordelijke man, als trainer... zijn toekomst verbond aan de resultaten. Eh, van der Sar heeft toen gezegd... het moest allemaal beter... Uh, nou, met de beste wil van de wereld kun je nu niet zeggen dat Ajax daarna die trainerswissel op vooruit gegaan is. Er nou, moet wel worden gezegd dat Van der Sar zich in dat tumult gisteravond niet echt verstopte. Hij stapte uit de bus om in gesprek te gaan met die boze supporters. Kreeg daarbij trouwens ook de steun van trainer Erik ten Hag. Uh, en pas na bijna twee uur, één uur en drie kwartier, kon de bus doorrijden naar het uh, stadion. Uh, waarmee de rust dus weer intrad in Amsterdam. Maar de vraag is echt wel hoe lang. Ja, Gio Lippens over het voetbal. En we zitten nog niet aan het eind van de competitie. Want nogmaals, onderin is het ook nog heel spannend allemaal. Dan naar Rotterdam, daar kunnen ze nog wel een prijs winnen... want die doen mee voor de beker natuurlijk. Uh, maar dit gaat over de politiek van een opvallende mededeling daar... gisteravond vanuit Rotterdam. Leefbaar Rotterdam en het Forum voor Democratie... verbreken de alliantie die zij voor de gemeenteraadsverkiezingen aangingen... als Leefbaar Rotterdam in het college van burgemeester en wethouders komt. De twee partijen waren voor de verkiezingen een samenwerking aangegaan... zonder dat Forum voor Democratie er de daadwerkelijk aan meedeed. Eén van de redenen was de PVV de wind uit de zeilen te nemen. Contact met verslaggever Robert Bas. Die kent de situatie daar in Rotterdam uh, helemaal. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom uh, deze stap eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk om de impasse die is ingetreden... rond de hele college, collegevorming uh, te doorbreken. Er staan twee partijen tegenover elkaar. Of twee kampen eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, leefbaar gesteund door de VVD aan de ene kant. En een coalitie van PvdA, D66 en GroenLinks aan de andere kant. Nou ja die Geen van beide kampen kan een meerderheid krijgen op dit moment in de Raad. Dus er is geen coalitie mogelijk. En dat komt met name omdat D60 een soort blokkade heeft opgeworpen. D60 zegt: door die coalitie van Leefbaar met het Forum, met Baudemp zien wij geen kans om daarmee te gaan samenwerken. Ja, en er is dus een impasse ontstaan. Dat werd afgelopen vrijdag heel erg duidelijk... nadat er nog een nieuwe poging werd gedaan om te gaan praten. En nou ja, deze mededeling van Forum is eigenlijk een, een, een hele slimme truc... om D66 voor de blok te zetten van... Ja, er is nu geen alliantie meer tussen Forum en Leefbaar, dus er kan weer gesproken worden. Want voor de goede orde, dat, dat gedoe tussen D66 en Leefbaar, dat, dat is natuurlijk vooral landelijk aan de, aan de gang. Hè? Dus over en weer verwijten maken um, en dat, dat is blijkbaar ook, uh, heeft een rol gespeeld ook in de, in de Rotterdamse politiek. Wat betekent dit nu voor de coalitiebespreking als het Forum terugtreedt? En we hebben eerder al gehoord dat uh, Eertmans niet meer kandidaat is voor het wethouderschap. Nou, ja, jij ziet dat Leefbaar met Baudet, in dit geval de steun van Baudet, er alles aan doet om in ieder geval alle blokkades weg te halen om opnieuw in de coalitie te komen. Uh, het betekent in ieder geval dat er weer gesproken kan worden. Ik sprak gisteravond nog met de fractievoorzitter van d 60 Die noemde het een bemoedigende stap dat er nu een, een aanwijzing is dat die alliantie uh, weggaat tussen die twee partijen, tussen Leefbaar en het Forum. Ja, dat betekent dat er vandaag in ieder geval op het stadhuis weer gepraat kan worden. Het zag dan uit dat, dat totaal een impasse was geworden, dat de verkenners die in opdracht van uh, de gemeenteraad kijken van welke coalitie mogelijk is, een advies zouden geven van we weten het eigenlijk niet. Nou, die impasse is nu doorbroken. En er wordt dus vandaag ook weer gesproken. Ja, vanaf 11 uur wordt er weer op het stadhuis gesproken tussen verschillende partijen. Eh, belangrijk is natuurlijk eh, voor D66 wat gaat Leefbaar zeggen. Leefbaar zegt van ja, kijk, eh, eh, die mededeling van gisteren was een mededeling van het Forum. Maar wij zeggen ook, als eh, wij in de coalitie komen, dan stoppen we de samenwerking met eh, Baudet. Nou, eh, dat is natuurlijk een, een directe opening voor nieuwe gesprekken. Wordt vervolgd in Rotterdam. Robert Bas was dat. Nu uit 1988. Womack Womack.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 Schat, de kozijnen buiten. Ga jij die schilderen... of gaan we het nu door een vakschilder laten doen? Nee, uh... Laat buitenschilderwerk over aan een vakschilder van Sigma. Want die schildert met Sigma S2U De buitenlak die uw hout optimaal beschermt en uw huis laat stralen. Zo bent u weer klaar voor de komende 10 jaar. Uw resultaat telt. Sigma. Morgenavond op NPO 2. Bas Heijnen in Onbehagen. De laatste tijd word ik onrustig van mijn telefoon.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 Ik ga mijn best doen. Nou, op zich gaat het uh, vrij eenvoudig lukken. Hoewel het vandaag misschien nog een beetje tegen zit. Uh, we denken dan dat het tegen zit, want het is eigenlijk gewoon al te zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 14 tot 18 graden. Het kan hier en daar wat nevelig zijn, maar we hebben ook zeker ruimte voor zonnige perioden. En het blijft op veel plaatsen droog. In de middag, begin van de middag ontstaan er wel wat stapelwolken. En dan zou een enkele bui vooral in het oosten nog mogelijk moeten zijn. En dan later op de dag, dan begint het breed uit op te klaren. Dus het is eigenlijk vandaag al een prima dag. Ja, dat was gisteren ook wel als je maar goed in de zon zat, als die er was. Maar het was ook af en toe behoorlijk fris, kan ik je zeggen. En de komende dagen? Nou, de temperatuur gaat verder omhoog. Fris is het nog wel komende nacht met 3 tot 7 graden als minimumtemperatuur. Maar morgen schijnt de zon heel behoorlijk, met sluierwolken dat wel. Maar die zon die gaat de temperatuur wel flink omhoog duwen. Het wordt 17 graden in de kop van Noord-Holland, 22 in het zuidoosten van het land. En het kwik gaat alleen maar verder omhoog, want woensdag hebben we 20 tot plaatselijk al 25 graden. En dat zou de eerste regionaal zomerse dag kunnen betekenen. De kans daarop is het grootste in het zuidoosten van het land. De zon schijnt woensdag uitbundig. Er zijn beide geen wolken meer, geen neerslag. En dat geldt ook voor de donderdag en de vrijdag. Marco dat. Jolanda van der Velde nu met verkeersinformatie. De maandagochtendspits is toch wel wat drukker dan gebruikelijk op een maandag. De meeste files die staan in het zuiden van het land... zijn een paar dingen die opvallen. Een half uur vertraging heb je op de A4 richting Amsterdam... tussen knopend Ippenburg en Zoeterwouderdorp. Een ongeluk op de A10 de Ring Noord. Een heftruck had daar zijn vork verloren... Uh, een vrachtwagen heeft zijn dieseltank uh, daardoor beschadigd en ook een aantal auto's uh, staan daar nu uh, met schade. Daardoor tussen knopend Koenplein en af het Vonendam uh, 10 minuten vertraging. De rechter reishok is daar dicht. Een ongeluk op de A20, daardoor loopt het ook vast op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knopend gauw een kwartier vertraging. Op de A20 zelf van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knopendgouw en Nieuwekerk aan de IJssel bijna een half uur vertraging. De linker reishok is dicht.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 6,5 minuten over half 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Afgelopen vrijdag werd Zembla verslaggever Ton van der Ham aangehouden in het UMC Utrecht. Hij was daar voor een lezing van een terminaal zieke vrouw. bij wie het ziekenhuis fout heeft gemaakt. Het UMC Utrecht zei dat ze met de lezing totale openheid wilde geven. Nou, Van der Ham die maakte voor Zembla verschillende verhalen. over het leiderschap en de patiëntveiligheid in dat UMC. En volgens het ziekenhuis heeft hij zich niet aan de afspraken gehouden vrijdag. En daarom werd hij opgepakt voor huisvredebreuk. Intussen weer vrij. en hier tegen... Over mij, Ton van Ham. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je bent hier heel vaak geweest om, om daarover te vertellen als jullie weer een, een aflevering van Zembla wijden aan het uh, UMC. Hoe lang heb je uiteindelijk vastgezeten? Um, om half elf uh, was ik weer vrij man. En, uh, dus toen. Ja, toen s'avonds? S'avonds, ja. zeker. Dus ik, om tien over drie werd ik dan aangehouden. Dat ging met uh, nodige. Uh, ja, toch wel geweld eigenlijk. En uh, uh, s'avonds om half elf uh, weer buiten. Er waren. Want we hebben dus vrijdagochtend nog aandacht aan besteed. met het afdelingshoofd. Hè, die in, in vooruitpratend uh, vertelde over die bijeenkomst. Geïnitieerd door, trouwens door, door uh, de mevrouw, uh, mevrouw Kuller. Ja. Die uh, nu terminaal is. Maar door een fout dus van het ziekenhuis is dat gebeurd. Um, ja, ik, ik had de indruk dat ze juist heel veel openheid wilden geven. Ja, dat, dat is wel het, het beeld wat ze graag naar buiten wilden brengen. Uh, maar dan is het wel heel merkwaardig hoe zo'n dag dan uiteindelijk verloopt. Um, uh, want er is echt heel expliciet tegen mij gezegd... toen ik daar samen met mijn cameraman aankwam... dat ik niet welkom was. Uh, niet bij de lezing, niet met mijn cameraman. Um, en dat had, uh, zo zei de woordvoerder, te maken met het feit dat er... Het altijd gedoe was rondom Zembla. En toen heb ik hem gezegd, nee, er is hier gedoe in het ziekenhuis geweest. Daar hebben wij uh, drie jaar lang onderzoek naar gedaan. Daar hebben we belangrijke verhalen over gemaakt. Dat heeft ook uiteindelijk geleid tot een verscherpt toezicht. En het ziekenhuis heeft ook steeds gezegd um, uh, van ja, uh, Zembla heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Maar ondertussen uh, betekent dat dus blijkbaar dat hij mij daar niet bij wilde hebben. En dat is wel een beetje een vreemde gang van zaken. En het, ik wil ook heel graag benadrukken dat ik eigenlijk tot het laatste moment heb getwijfeld of ik daar überhaupt wel wilde zijn. Het was een lezing van mevrouw Kullen. Zij is terminaal ziek. Het, het, het is voor, haar, voor haar was het een hele beladen en spannende dag, kan ik me zo voorstellen. Zij zou daar belangrijke zaken willen, willen delen met het publiek. En um, ja, ik, ik heb eigenlijk tot het laatste moment getwijfeld of ik daar wel wilde zijn. Want ik kreeg namelijk uh, op woensdag van het ziekenhuis te horen, er mogen geen camera's aanwezig zijn. Um, en dat had dan te maken met het feit dat een van die twee artsen dat niet zou, de, zou willen. Want voor de goede orde, ja. ze, zij zou daar een verhaal houden. Ja. En ook de betreffende artsen die, die zeg maar de fout heeft gemaakt. Ja, die artsen hebben eigenlijk, het, het, het, volgens mevrouw Cullen, dat vertelde ze ook, uh, uh, zo heb ik later ook weer gehoord. Die artsen zijn, zegt zij, eigenlijk net zo goed slachtoffer van een bepaald systeem als zij. Kijk, zij, voor haar zijn, zijn natuurlijk de gevolgen veel ernstiger, want zij komt te overlijden door groot nalaatschap. Maar um, zij probeerde ook uit te leggen, het systeem, uh, het, het probleem zit veel dieper. Die, die Artsen waren eigenlijk twee hele moedige mensen die daar ook uh, wilden vertellen. wat ook voor hen de impact was. Ja. en hoe, hoe, zij, hoe de, rottig zij zich daar voelden. De behandelende artsen en, en het afdelingshoofd zouden ja. daar ook een verhaal vertellen. Zeker. Als we gezegd, we hadden die, die, uh, die, dat afdelingshoofd vrijdag nog. Uh, zeg maar voor, voor dat hele gebeuren in de uitzending. Ja. Het was ook, dit, die, die, die bijeenkomst is ook voortgekomen uit de onderhandelingen. want dat is een heel gedoe geweest tussen mevrouw Kullen en het dat ziekenhuis. Dat kun je wel zeggen. Ja. op haar initiatief gebeurd. En um, goed, nou jij zou daar eerst dus niet heen gaan. en nee. nou, uiteindelijk ik wel. Ja, en dat had eigenlijk twee redenen. Ten eerste. Um,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 Ton van Ham, verslaggever van Zembla was dat. Nu meer uit uh, de sportkaternen van de kranten. Elisabeth. Ja, hier in Nederland was het natuurlijk feest bij PSV. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar ook in andere landen werd het landskampioenschap beslecht. Zo werd Manchester City kampioen in Engeland. En was het in Frankrijk Paris Saint-Germain die er met de winst van doorging. Zonder sterspeler Neymar, want die zit geblesseerd langs de kans... Kant. Althans, niet in het stadion. Want op Instagram was te zien dat hij ergens anders de wedstrijd volgde... en ook niet met heel veel aandacht. Want hij was ondertussen online aan het pokeren. En daarbij gingen tienduizenden dollars over de virtuele tafel... tot grote verontwaardiging van de fans. Het was niet alleen het weekend van het landskampioenschap... Ook werd de enige Nederlandse wielerklassieker... de Amstel Gold Race gehouden. De Deen Michael Valgren won. En de eerste Nederlander was niet Robert Geesink, Bauke Mollema of Nikki Terpstra... maar Oscar Riesebeek van Roompot. Terwijl het startschot nog nagalmde, zat Riesebeek al in de kopgroep. En na 250 kilometer zat hij daar nog steeds. Hij kwam als 21ste over de streep en toen was hij volledig leeg. Het is niet normaal uh, om zo lang uh, voorop te kunnen rijden... Ja, dat ben ik niet gewend. Kijk, uh, ik ben maar een kleine renner, dus uh, ja, dat ik er zit is al heel goed, denk ik. Ja, En dan ook nog even terug naar gisterochtend... want toen werd de grote prijs van China verreden. Max Verstappen was ongeduldig en maakte een paar fouten. Hij kreeg een tijdstraf en werd vijfde. Zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo deed het een stuk beter. De Australier van Red Bull kwam als eerste over de streep. En er zit een heel klein Nederlands tintje aan... want een uur voor de start werd hij opgepept... door de klanken van Armin van Buren. Heel erg sfeervol was het allemaal niet. <laughs> klein, klein, klein applausje. Ja, heel klein applausje. Want het grootste deel van het uh, toch al kleine publiek... waren de monteurs van het team. En die waren zo kort voor de wedstrijd... vooral druk met het klaarmaken van de Formule 1-wagens. Jolanda van der Velden, waar staan ze, de files? Nou, vooral in het zuiden van het land en ook in de Randstad. Degene met de meeste vertraging, dat is de A58 van Tilburg naar Breda. Een ongeluk met vijf auto's. Tussen Tilburg en Bavel meer dan een uur vertraging. Daar is de linkerrijschak dicht. En ook een ongeluk met meerdere auto's op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug Gorkem en Noordloos tien minuten vertraging. En daar is de rechterrijschak dicht. at the kitchen table baby what did you expect missing with my heart like that or now the way falls up i can feel it in my stroke. let my eyes go shut and just a drop and all because it shows and i'm alive again do anything i like without the clock and midnight stocking I'm getting it for free 2009, Jovanka, was dat een free. Het is acht minuten voor acht. Shark finning heet het. Het afsnijden van vinnen van levende haaien... waarna die levend worden teruggegooid in de zee. Om daar, niet in staat om nog te zwemmen... een pijnlijke dood te sterven. Indonesische vissers die verdienen daar miljoenen roepia mee. En steeds meer van die vissers die stappen over naar deze macabere... maar voor hen lucratieve business. Want de goede die blijft een delicatesse in Azië. Contact met onze correspondent in Jakarta, Michel Maas... Ja, Michel, dat klinkt toch echt als dierenmishandeling? Dit is ook niet legaal, lijkt me toch? Of... Nee, dit is zelfs in Indonesië waar een hele hoop mag, is dit niet legaal. Want uh, je zegt het, het is een grove vorm van dierenmishandeling. Want die arme haaien, die, uh, die leven nog uren, soms zelfs dagen daar onder water voordat ze doodgaan. Dus uh, het, het mag niet. Legale vissers, die nemen altijd de moeite om een hele vis... Mee te nemen En die verkopen ze dan op de markt, zo, zoals je dat met vissen doet. Maar uh, voor deze vissers die nu aan de slag gaan... is het afsnijden van zo'n vinnen een stuk makkelijker. Want die vin alleen is meer waard dan de rest van de vis bij elkaar. En ze doen het dus alleen maar voor het geld? Ja, voor het geld en voor het gemak. Want uh, je hoeft niet je hele boot vol te laden met vis. Je kunt die vinnen, die kun je netjes ergens uh, wegstouwen. En die zijn veel makkelijker te verstoppen en te vervoeren. En die haaien liggen ook gewoon in de winkels. Ja, nou ja, goed. Uh, gewoon in de winkels. Uh, het zijn dure, uh, dure dingen. Ze zijn echt... Uh, het is goudgeld. Chinezen, vooral in Singapore, Hongkong en China, die betalen daar heel veel voor. Want haaienvindensoep is daar nog een, uh, een echte luxe delicatessen. En dat vind je dus niet zomaar op de markt. Maar er is bijvoorbeeld wel op het vliegveld van Jakarta is jarenlang een winkel geweest waar ze gedroogde haaienvinnen verkochten aan uh, passanten als souvenir. Die kon je daar meenemen. Um, ja goed, nou kijk in Nederland, we hebben net nog gehoord over de plassen. Onmiddellijk zijn er allerlei dierenbeschermers die daar dan in de bres springen. Is dat in Indonesië niet zo? Nou in Indonesië zelf wat minder, maar er is wereldwijd enorme actie tegen die haaienvinden uh, soep, haaienvinden uh, handel en die begint effect te hebben. Er is uh, bijvoorbeeld in China, heeft de president, heeft, af, heeft Gelast dat uh, staatsbanketten geen haaienvindensoep meer mogen bevatten. En uh, ja, wereldwijd is ook de belangstelling voor haaienvindensoep neemt af. Jonge mensen geloven niet meer zo heilig in de geneeskrachtige werking van haaienvinnen. Dus dat hoeft allemaal niet meer zo voor ze. Dus er, er wordt heel hard druk uitgeoefend op de consumenten om op te houden die haaienvindensoep te eten. En dat merk je uiteindelijk ook. In Indonesië, je merkt dat de vraag die wordt wat minder en de prijs die gaat omlaag. Maar die prijs is nog steeds hoog genoeg om al die vissers aan hun inkomen te helpen. Michel Maas was dat, onze correspondent in Indonesië. 16 jongeren die worden vanmiddag geïnstalleerd als lid van de politie jongerenraad. Het zijn jongeren tussen de 12 en 18. Die gaan meedenken over de maatschappelijke vraagstukken die de politie bezighoudt. Zoals de politie dat zelf mooi verwoord. Een van de jongeren is David Voetberg. David, goedemorgen. Hey, goedemorgen. 17 jaar hè? 17 jaar. Ja. ja. Waarom heb je je aangemeld, David, voor de jongerenraad? Nou ja, het begon eigenlijk als een uh, beetje een idee voor mezelf. Ik wil later graag agent worden. En dan is dit natuurlijk wel gewoon iets moois dat ik mijn cv kan schrijven. Uh, maar naarmate ik verder kwam, heb ik het eigenlijk voor steeds meer redenen gedaan. Wa waarom wil je eigenlijk agent worden? Ja, goede vraag. Ik denk vooral om mensen te helpen. Uh, ik vind het een geweldig mooie baan. Uh, ik hoop gewoon dat ik een uh, beter. Uh, nou ja, een betere samenleving kan creëren. Ja. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. En dit is dan een mooi eerste stapje, natuurlijk in de jongerenraad. Over welke onderwerpen mogen jullie meepraten? Ja, dat is een goede vraag. We hebben onze eerste meeting nog niet gehad. En het is ook nog niet uh, verteld precies wat we allemaal moeten. Nee, waar we allemaal moeten gaan meedenken. Nou, is er iets wat jij uh, wat als, als jij het weet? mag zeggen, is er iets wat jij graag op de agenda wil? Um, contact tussen jongeren en politie, dat is voor mij. Prachtig. Want daar gaat het wel eens mis. Ja, nou ja, dat houd ik in ieder, geval, uh, in ieder geval wel heel vaak terug, inderdaad. Dat er uh, af en toe toch wel botsingen zijn tussen de jongeren en de politie. En ik denk dat dat af en toe gewoon beter had kunnen gaan. Of misschien zelfs uh, helemaal niet had hoeven gebeuren. En, en dat betekent dus dat de politie zich misschien wat meer moet verdiepen in die jongeren of zo? Nee, niet per se. Uh, jongeren is natuurlijk best een lastige doelgroep. Want ze zitten tussen de volwassenen en de kinderen eigenlijk in. En voor veel agenten is het nog heel moeilijk om... Te bepalen, nou ja, wat nou ja, waarmee ze ons uh, moeten behandelen, zeg maar. Ja, en dat probeer ik juist een beetje duidelijk te maken hiermee, of dat hoop ik daar. Ja, en hoop je zelf ook nog wat te leren? Ja, absoluut. Uh, en dan zeker voor mij later in het werkveld, want alle antwoorden die ik zometeen hier ga geven, uh, die kan ik later natuurlijk meenemen in het werkveld. Ja, ja, als ik iets zeg dus als jongeren, dan kan ik dat onthouden en dat kan ik er meenemen. Ja. Nou, hartstikke goed. Uh, vandaag de eerste bijeenkomst. We gaan kijken wat daaruit komt. Uh, veel succes! En uh, wie weet komen je een keer tegen op straat. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hè. David Voetberg is dat zevende jaar. En is een van de 16 jongeren die vanmiddag wordt geïnstalleerd als lid van de politie Jongerenraad.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 Drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering? Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 MKB-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.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 Sintes.nl NTO Radio 1